9 uur, Joopboot, met het NOS-journaal. Vijf kinderen die besmet zijn met mazelen... liggen volgens het RIVM met ernstige complicaties in het ziekenhuis. RIVM-directeur Coutinho deed in het Radio 1-journaal... geen uitspraken over de individuele gevallen. Maar het AD schrijft dat twee kinderen hersenvliesontsteking hebben... en twee andere kinderen een longontsteking. Van het vijfde kind is niet duidelijk welke complicaties er zijn. Bij het RIVM zijn 160 ziektegevallen bekend...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 De TT-nacht in Assen is rustig verlopen. In totaal werden 24 mensen gearresteerd, zegt de politie. De aanhoudingen hadden te maken met vechtpartijtjes, mishandelingen... het beledigen van politiemensen en met het afsteken van vuurwerk. Eén politieman werd in zijn gezicht geslagen bij een arrestatie. en raakte lichtgewond. De TT-nacht trok zo'n 50.000 bezoekers. Dat zijn er 20.000 minder dan vorig jaar. Volgens de politie heeft dat te maken met het slechte weer vannacht.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 Het weer in de loop van de ochtend overal droog. Vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Ook morgen geregeld zon, wel kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB een verkeersinformatie. Bezoekers aan de TT in Assen. Die komen eerst in de file op de A28 vanuit Zwolle naar Assen. Eerst bij Knoop het Hogeveen 4 kilometer. En verderop bij Assen-Zuid nog eens 4 kilometer.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 Kom nu schapruimen bij Macro. Persel, Bubble's Color of Power Gel 2 plus 3 gratis. Dit is Radio 1. Tros News Show. Presentatie. Peter de Wien en Mieke van der Wij. 4,5 minuut over 9. Welkom terug bij de nieuwsshow. Tot 10 uur. Aandacht voor neppillen. En ook voor vreedzame en minder vreedzame demonstraties in Egypte. En voor de plek van de Verenigde Staten op de Apenholds die de wereld heet. Goed, maar we beginnen met scharigas. In de aanloop naar het rapport over schadigaswinning dat maandag verschijnt, werden de afgelopen week alle registers opengetrokken door voor- en tegenstanders van de winning. Hoogleraren klommen in de pen, bereidwillige boorders solliciteerden op tv naar proefboringen en de Tweede Kamer liet zich ook niet onbetuigd. En de milieubeweging schetste gitzwarte scenario's ondertussen. Remco de Boer, ingenieur en communicatiespecialist voor Technisch Nederland is bij ons om die kluwen van van feiten, meningen en belangen te ontrafelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, klopt het beeld wel, hè, van die kluwen? Dat kun je net wel zeggen, ja. <laughs> ja. Het, is, uh, het, is, uh, het was uh, van Dik Hout zag mijn planken de afgelopen week. Het is al vanaf eigenlijk 2010 uh, behoorlijk gaande, maar de afgelopen week was het wel heel fors. Ja, wie bleef in dit geweld het beste overeind? Um, toch, het, het negatieve beeld bleef heel erg overeind. Um, de hoogleraren die uh, eigenlijk geen verstand van het gas hebben of van de winning ervan, maar toch hun wetenschappelijke. 50 hoogleraren hè? Uh, 55 zelfs, oh, ja, ja. Maar, maar, goed, maar geen... dat maakt indruk. Dat, dat maakt indruk. Nogmaals, Terwijl ze eigenlijk geen verstand van gaswinning hebben... of van de risico's daarvan. Ze hebben een meningsverstand nou, Sommigen gasbinding. zullen daar toch wel uh, verstand van hebben. Uh, nou, ik heb de lijst hiernaast. Me, Bitter dat, uh, weinig is het antwoord. Zijn ja, er weinig hoogleraren erbij die een beetje op dat vakgebied zitten? Nou, op het gebied van gaswinning heb ik er geen één kunnen vinden. Er, mm. er zitten filosofen bij, economen. Een uh, paar mensen milieukunde, maar vooral veel mm -hmm. duurzaamheid, transitie... Uh, uh, uh, ...geschiedenis der techniek... Uh, nou ja, ...dat soort uh, hoogleraren. Ja, Soms ja. die hebben een mening en dat is prima... ...maar de gevaren van schaliegas kunnen zijn... ...die ze niet goed duiden vanuit hun vak. To frack or not to frack? That's the question. Ja, hoe sta je er eigenlijk zelf in... Uh, nou, ik, ik volg dit al dus vanaf 2010. Ik heb uh, sinds begin dit jaar het heel erg intensief gevolgd. Ik heb ook met alle partijen gesproken, alle hoofdrolspelers. Uh, uh, ik heb iets van 40 interviews afgenomen. Dan krijg je wel een genuanceerd beeld. Ik ben in die zin ook niet voor scha schaliegas of tegen schaliegas. Ik persoonlijk uh, vind het vooral belangrijk dat er gekeken wordt... nou, als we dat nou zouden willen, want het is nog allemaal zeer onzeker... of het, er, het, of het gasten wel zit, nou het zit er wel, maar of we het eruit kunnen krijgen... Uh, is het dus heel erg belangrijk om te kijken naar, nou, als je dat nou zou willen, aan welke voorwaarden moet het dan nou voldoen om dat veilig te doen? Dus meer onderzoek. Dat is mijn persoonlijke mening. Oké, okay, schaliegas, daar gaat het over. Om dat te winnen zou je moeten frekken of wrakken of hoe je het ook Precies, do je ja, doet. Precies zoiets. En dat betekent een beetje met een boor de grond in en, en behoorlijk trillen zodat er dat gas ja. loskomt. Hè? En spullen en het een en ander er onder hoge druk inspuiten. Ja, klopt dat? Ja, ja. nou, dat, dat, dat, dat frakken die boor is eigenlijk hetzelfde als bij conventioneel. Je hebt dus eigenlijk conventioneel gas, wat we al vanaf de jaren 50 mm. doen in gas onder andere En je hebt en dat is onder andere dat schaliegas. Uh, het boor is eigenlijk hetzelfde. Het verschil is dat je, omdat het in dichte, een soort steenachtig materiaal zit... op grote diepte, zo'n 3,5 kilometer... dat je dat open moet wrikken, scheuren, frekken. En dat doe je inderdaad onder hoge druk met water, chemicaliën en wat zand. En daardoor is er destijds al een enorm punt gemaakt van die chemicaliën. Omdat er werd gezegd, onze watervoorziening loopt gevaar. Ja, en dat is in die zin nou een interessant punt, want uh, als je het hebt over de vergelijking wat we al doen vanaf mei 1953, dan is het doorboren van onze waterlagen, want daar gaat het dan over. Dat doen we al inderdaad vanaf die tijd. Dus dat doen we al een jaar of zestig. En daar is nog nooit iets mis mee gegaan. Ja, maar niet met chemicaliën natuurlijk. Um, er wordt ook gefrakt bij gewone gaswinning, maar op een heel andere manier. Uh, veel minder druk. Dus in die zin, sommige voorstanders zeggen, ach dat doen we al jaren. Ja, het fracken wel, maar het is niet te vergelijken met het fracken wat nodig is voor... Uh, schaligaswinning. Veel die, grotere die, druk, meer water, meer chemicaliën. Die, die schaligasoorlog, want zo kunnen we hem zo langzamerhand bijna wel noemen... die begonnen eigenlijk met het onderzoeksrapport van aanstaande maandag... Hè, waarin minister Kamp een advies wordt gegeven over boordingen en schaligas. Dat advies moet geheim blijven en dat, uh, dat leidde tot verontwaardiging... van onder andere Milieudefensie en gemeenten en provincies... die in die zogenaamde klankbordgroep zitten. Maar ja, dat is toch ook raar, zo'n eis van geheimhouding? Het is Je moet er even iets meer voor gaan uitleggen. Want in die zin, het blijft niet geheim. Nee. Dus mag ik even een, een, een, ja. ietsje terug? Ietsje terug. Um, uh, Kamp heeft, of uh, minister Verhagen in 2011. Want dit speelt al heel lang. In 2011 is dit onderzoek uh, gaan lopen. Het was een toezegging van toenmalig minister Verhagen aan de Tweede Kamer. De CDA-fractie stelde voor. omdat het eigenlijk niet verder kwam met de discussie. Hè, er was veel verzet, veel protest. laten we een onderzoek doen. Dat is in 2011 al besloten. Nou, uh, nou goed, het heeft een hele uh, aanloopperiode gehad. Nu is dat bijna klaar. En dan heeft uh, minister Kamp in mei, 15 mei, in de Kamer gezegd hoe hij dat wil gaan doen. En hij zegt, nou, het is goed dat... Hij is eigenlijk de opdrachtgever. Zij willen naar kijken met zijn adviseurs. En dat zijn ook weer allerlei uh, instellingen, staatsdoesteltermijnen, noem maar op. Dan geeft hij zijn oordeel daarover, zijn, zijn uh, bestuurlijke uh, oordeel. En dan gaat dat pakket naar de Kamer eind van het zomerreces. Dus dat is eind augustus. En dan vindt vervolgens het debat in de Kamer plaats en in de media en overal. En ja, dus in die zin is dat een hele duidelijke procedure. En dus daar is in die zin niets geheim aan. Het punt is alleen dat de klankbordgroep, en daar hebben we het denk ik hier ook over, ja. die uh, is aangehaakt. En die bestond eigenlijk voornamelijk. Of ja, ja hij, hij is meer of meer opgegeven, er zit niet zoveel meer in. Nee, heel veel mensen zijn uitgestapt. Heel veel zijn uitgestapt, maar dat waren ook allemaal echt uh, uh, zeer verklaard tegenstanders van schaliegas. Die zijn toch daarbij betrokken door het ministerie van EZ om ook gehoor te geven aan. De, de roep al in 2011 van, nou, betrekt daar in ieder geval ook de kritische geesten bij. Hè? Dus milieubeweging, de waterbedrijven, nou, iedereen die daar uh, iets over te zeggen heeft. Alleen wat die nou gedaan hebben, die hebben... Laat ik zo zeggen, EZ heeft niet afgesproken, laten we dit gewoon vertrouwelijk houden, die gesprekken. En laten we gewoon met elkaar gaan kijken hoe we dat onderzoek het best kunnen inkleden. Dus toen ze de eerste keer bij elkaar kwamen, toen uh, kwamen we meteen naar buiten door de milieubeweging. Van, nou Dit is een heel slecht onderzoek, deugt niks van, dit wordt helemaal niks. Dus die hebben in die zin eigenlijk een beetje het onderzoek vanaf dag één... nou ja, als je het een beetje zwaar zegt, gegijzeld. Het is een beetje als jullie misschien werkoverleg hebben... en jij stapt in de auto en je hoort Mieke op de radio zeggen... dat die de bie die deugt toch van geen kanten, dat kan niks worden met die man. Dat is een beetje wat er gebeurd is. Dus men was in die klantbordgroep en binnen EZ was men daar natuurlijk ook niet blij mee. Dus die verhoudingen zijn er ook niet beter op geworden. En nu het rapport bijna klaar is, is het ook van belang dat het zorgvuldig gebeurt. Er gaat ook nog een merkcommissie naar kijken, een onafhankelijke commissie... Dus het rapport is al door een onafhankelijke groep ingenieursbureaus gemaakt. onafhankelijke commissie gaat er nog eens naar kijken. Ja, dat heeft zijn tijd nodig. Dus in die zin is er niets geheim. Goed. Maar goed, dat, uh, dat die klankbordgroep, uh, u zei het al, is intussen meer dood dan levend. Allemaal als gevolg van die geheimhoudingseis. En is dat dan nog belangrijk voor KAMP? Heeft het dan nog zo? Nou, kijk, de, de klankbordgroep en ook de milieubeweging... heeft een hele belangrijke stem daarin gehad. En hun opmerkingen zijn in twee sessies bij elkaar gekomen. Dus ze hebben twee keer kunnen reageren op de onderzoeksopzet. En die zijn ook tot op grote hoogte... al hun opmerkingen zijn meegenomen. En daar is het onderzoek ook beter van geworden. Dus in die zin hebben ze heel belangrijk werk gedaan in de aanloop. En daar praten we al over mm -hmm. uh, een aantal maanden geleden. Ja, nu hebben ze zichzelf, wat dat betreft, ietsje buitenspel gezet. Dat ze niet uh, al, al volgende week het rapport krijgen. Maar ze krijgen het waarschijnlijk wat later, omdat ze niet tekenen voor die vertrouwelijkheid. Dus niet zozeer ja. geheim, maar vertrouwelijkheid. Maar goed, dat betekent ook dat ze uit de school kunnen klappen. Ja, en dan, dan, dan doorkruis door je dat proces wat gewoon via ministerkamer, et cetera, moet lopen. En dat is eigenlijk wat hier speelt. En dat is jammer. W sorry, wat is jammer? Vindt u dat jammer dat, dat, dat op die manier dat proces doorkruist wordt? Nou kijk, Als je ziet hoe het deze week gegaan is hoe er, uh, he, door die hoogleraren. Uh, ik, ik, ik heb een Kamerlid horen zeggen, de groen, het GroenLinks Kamerlid. Dat hij geen idee had waarom de minister het onder de pet wilde houden. Terwijl ze er ook 15 mei gewoon bij was toen hij keurig uitlegde hoe het zou gaan. En dat het eigenlijk een heel normale procedure is in de Kamer. Dus ja, er, er wordt enorm uh, stampij en, en ketelmuziek gemaakt. En dat, Emotie? emotie en dat dat helpt een goede besluitvorming en een goede discussie die we toch willen voeren in Nederland die helpt dat niet. Oké, okay, is, dat is het schaliegasverhaal. Uh, dat gaat nu waarschijnlijk nog een behoorlijk tijdje door. Tegelijkertijd blijkt uit verhalen van de milieubeweging... dat door hun zo uh, stringente verzet tegen dat schaliegas... een andere manier van uh, energie opwekken. Namelijk warmte uit de grond halen. Dat is in de gevaar kan komen omdat je in dezelfde argumentaties terechtkomt... die voor dat schaliegas ja, ge gelden. Dat, dat is inderdaad een groot dilemma van de milieubeweging. Kunnen je dat eens uitleggen? Nou ja, dat, dat is naar geothermie. En, en misschien, Mensen kennen het misschien wel, want je hoort wel eens van warmte-koude opslag in de bodem. Hè? Dat, je, dat je warmte in de grond opslaat en daar haal je het voor in de winter, haal je het eruit. Dat, dat is al wat meer bekend. WKO-installaties, om een technisch woord te gebruiken. Maar dit is echt diepe geothermie. Dan zit je in dezelfde dieptes, Dus 3, 4 uh, kilometer. Daar zit water van, uh, nou ja, je moet ongeveer. Nagaan, iedere kilometer die je de aarde ingaat... stijgt de temperatuur voor 30 graden. Dus op die diepte zit je tegen het kookpunt. Daar zit dus stoom, of er zit heel erg heet water. En dat kun je omhoog halen. Alleen het nou in die zin nadeel is... je moet ook frakken. Dus, dus met, met iedere protest tegen frekken eh, voor de gaswinning... ben je eigenlijk ook eh, al een potentieel eh, bommetje aan het leggen... onder geothermie. En geothermie is heel erg schoon. Het is gewoon warmte, die haal je eruit. Die gebruik je eh, boven de grond... Je pompt het water weer terug en dat wordt daar weer opgewarmd. Dus dat is een zeer schone energie. En dat, is iets, en dat is iets waar die milieubeweging wel heel erg voor is. Uh, voor zover ik dat uh, weet, wel, ja. ja, ja maar absoluut. tegelijkertijd realiseert zich dus waarschijnlijk dat die argumenten die dus tegen dat schaliegas gebruikt worden, nu ook tegen dat geothermie. Uh, Gebruikt zullen worden. Ja, absoluut. Ja, en er zijn al uh, concessies aangevraagd. inmiddels in Friesland en in Noord-Brabant. door een bedrijf. om dat diepe geothermie te gaan uh, winnen. En ik begrijp van de provincie Friesland dat die al uh, hebben gezegd. Nou, daar moeten we maar eens even heel goed naar gaan kijken. want dan moet bij gefrekt worden. Hm. Dat is dan weer ook ander. Fracking. Maar wat zegt de milieubeweging dan? Nou, publiekelijk in die zin nog niet zoveel. Zo van, nou ja, jullie zijn tegen het frekken. Er wordt gezegd, maar bij deze schone techniek mo moet er ook gefrekt worden. Ik bedoel. Nou, ik, ik, ik, er was donderdag een, een, een hoorzitting of een rond het ja. in de Tweede Kamer. Dus daar kwamen ook een aantal experts langs. En daar, uh, ik, ik las in ieder geval op, op Twitter van dezelfde uh, uh, GroenLinks uh, uh, politica. Die zei, ja, maar dat is een heel ander frakken. Welke politica is dat? Dat is Lisbeth van Tongeren. Okay, die is in ja, ja. de Kamer uh, een vervent Ja. Nee, uh, hey, dan hebben we een beeld, de... ja. Ja, ja, zeker. Um, maar die zei, ja, dat is een ander soort van frakken. En dat is misschien ook wel zo. Maar er wordt dus ook al vanaf 1953 in Nederland voor gewone gaswinning gefrakt. Hmm. Op een veel lichtere manier, hè? Veel, veel minder druk. Voor schaligas moet je frekken, maar voor geothermie ook. En dat heeft allemaal zo'n soort, maar als er iemand nu echt straks tegen geothermie is, die zal zeggen ja, frekken. Mm. Kijk maar. De indruk van buitenaf is uh, uh, dat eigenlijk de sfeer dermate verpest is qua schaligas. Bovendien de winbaarheid, dat het dus dermate discutabel is. Dat het er als je buitenstaande ernaar kijkt, dat het er van zo lang zijn leven niet gaat komen. Hè? Ik kan me voorstellen dat het beeld bestaat, ja. En ik denk dat, um, maar dat is natuurlijk uh, enigszins koffiedik kijken... maar met de huidige technieken... dus bij wijze van spreken als je zegt, je mag morgen beginnen... de technieken die we nu hebben, die uitontwikkeld zijn... die je nu kunt toepassen, denk ik niet dat het gaat gebeuren. Aan de andere kant, er is een enorme ontwikkeling in uh, uh, uh, winningstechnieken. Dus er, er, zijn al, er worden al proeven gedaan, ik meen in Canada... met uh, boortechnieken waarbij je ook helemaal geen water meer gebruikt... maar uh, uh, LPG... Er zijn boortechnieken waar je ook niet meer chemicaliën. gas. Ja. Waar je uh, chemicaliën niet meer hoeft te gebruiken. En er wordt dus ook gekeken ook om. Uh, ja, dus op een heel andere manier te boren. Microdrilling heet dat. TNO heeft daar laatst een uh, verhaal over gehouden. Dus die, die techniek die ontwikkelt zich heel, uh, heel snel. Maar ik denk inderdaad, met de huidige technieken uh, heb ik er ook een harde hoofd in. Gaat dat rapport maandag nog iets uh, uitmaken? Nou, kijk, okay, dat rapport is maandag klaar. Volgende week is dat klaar. Um, het wordt dus in die zin niet nu openbaar. Dus het is niet dat volgende week mensen eh? kunnen lezen. Maar dat zal dus in het najaar, eind augustus, begin september. Um, ik denk zeker dat daar uh, uh, da daar, daar richt zich op. En het is een onafhankelijk onderzoek wat gedaan is naar de risico's. Dus dat zal zeker een rol gaan spelen. Hartelijk dank. Remco de Boer, u van het Gelijknamige Communicatiebureau. Gespecialiseerd in techniek en wetenschap. Meer informatie via nieuwshow.nl. De Amerikaanse president Barack Obama had deze week een behoorlijk pijnlijk moment... toen zijn verzoek om uitlevering van Prism-klokkenluider Edward Snowden... zowel door China als door Rusland werd genegeerd. En die weigering om Amerika tegemoet te komen... staat niet op zichzelf van de groep landen... die niet langer zonder meer Amerika's koers wil volgen, die groeit. Ook in Afrika, waar Obama op dit ogenblik een rondreis doet... lijken de Verenigde Staten het nakijken te hebben. In het economische paradijs heeft China inmiddels stevig zijn vlag geplant. En daar gaan we over praten met Amerika-deskundige van... Instituut Klingendaal, Willem Post. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben het over Afrika het economisch paradijs. Het gaat om uh, grondstoffen die uh, heel veel waard zijn... en waar de Chinezen een uh, stevige vat op hebben... en Amerika het nakijken heeft. Dat ja. is ongeveer de simpele vertaling. Maar he? ja, het is het beeld wat zo langzamerhand opdoemt. Hè. Uh, China heeft de Verenigde Staten ingehaald in Afrika... als de grootste handelspartner van Afrikaanse landen. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, fascinerend om te zien dat zo'n tussen aanhalingstekens verloren werelddeel oh. tot voor kort... Hè, zo, werd, zo was toch een beetje de consensus Afrika... Ja, dat dat nu in het middelpunt van de belangstelling staat... en dat, dat vijf uh, van de tien sterkste groeiers in de wereld op economisch terrein... die komen uit Afrika. Hè, vergis je niet, landen als, uh, als, als Libië en Ethiopië... hebben een economische groei op jaarbasis van meer dan 20 procent. Ja, en de Chinezen die zijn met hun grondstoffendiplomatie eigenlijk al nou, de laatste jaren bezig... om, om, om voet, vaste voet op de grond te krijgen in Afrika. En dat lukt ze steeds beter. En ook en, uh, China, in, in die kwestie Snowden zegt China uh, dokie. Ja, het was toch voor even, en dat is toch fascinerend... Hè? voor even was het toch alsof we weer in de Koude Oorlog zaten. En dat imago van Amerika, dat, ja, dat liep natuurlijk wel een paar deuken op. Want Hongkong, waar Snowden zat, weet je nog... Hè? Uh, dat is wel een autonome enclave. Maar uiteindelijk hebben de Chinezen wel... Uh, in laatste instantie, zullen we maar zeggen, het voor het zeggen. En ja, de Amerikanen hebben een uitleveringsverzoek gedaan. Werkt toch altijd zo goed samen met, uh, met Hongkong... als het om dit soort gevallen zou gaan? Ja, en wat hebben de autoriteiten gezegd? Ja, uh, er zit een fout in het, uh, in het uitleveringsverzoek. Ja. Die, die middelste naam van Snowden was verkeerd gespeld. Dus ja, dan hebben we geen poten op te staan. Dus hebben we hem maar laten gaan naar... Rusland. Ja, en is het dan voor, voor de hand liggend dat Rusland ook zegt... nou, uh, wacht eventjes, uh, hier gaan wij niet aan meewerken... en hem dus in een transitieruimte ja. laten zitten... waardoor hij gewoon officieel niet in Rusland is... maar natuurlijk wel in Rusland is? Ja, het is natuurlijk de nationale trots die Poetin uitspeelt. Het was een cadeautje even voor Poetin. Hè. Hij kon natuurlijk zeggen van... ja, maar uh, Snowden is helemaal Rusland niet binnengekomen. Hè. Het is eigenlijk het is een soort van internationaal... Uh, no man's land waar hij is... Ja, en dat, kijk, er spelen natuurlijk grote belangen een rol. En het is toch wel duidelijk dat, dat de Russische Veiligheidsdienst. natuurlijk de afgelopen dagen op dat vliegveld in Moskou gesproken heeft met Snowden. Daar gaat bijna iedereen wel van uit. Maar ja, Poetin kon dit prachtig opspelen. En in de Doema, in het Russische parlement. zit zo'n hele factie van extreem nationalistische politici. En die zeggen dan van. Ja, het is toch een dubbele standaard. Hè? Die Amerikanen wijze, die lezen ons altijd de les als het om mensenrechten gaat. Nou, hier hebben we die meneer Snowden. Die heeft het over privacy. Die heeft het over afluisterschandalen door de Amerikanen uh, geïnitieerd, hè? de NSA. Uh, dus. Nou, misschien kan hij wel in Rusland asiel krijgen, meneer Poetin. Poetin is daar trouwens de afgelopen dagen wel eventjes op teruggekomen... want zo hoog wil hij het ook weer niet opspelen. Nee, nou goed, en die Snowden wil dan naar Cuba en daarna misschien ook naar Ecuador. Ja. En Ecuador, begreep ik, die wil ook wel de, de, van, <laughs> zich losweken ja. van de VS. Nou ja, kijk, dat maakt uh, dit, dit, uh, dit scenario een beetje compleet... want uh, president Rafael Correa van dat, van dat dwergstaartje in de Andes, Ecuador... Die heeft ook nog even fijntjes laten weten. Ja. Nou, wij willen wel 23 miljoen dollar beschikbaar stellen voor mensenrechtentraining. Hè? Om de Amerikanen eens even uit te leggen hoe dat nou uh, eigenlijk zou moeten. Oh, nou, ja. 23 <laughs> miljoen dollar voor ja. mensenrechtentraining. Aan ja. wie dan? Nou ja, aan de Amerikanen. Hè? En dat is een van de meest linkse landen in Zuid-Amerika. Dus daarom zei ik in het begin. Dat is een schoffering dit is het, natuurlijk. Dit zijn schofferingen. Dit, dit is een beetje het klimaat van de Koude Oorlog. In Amerikaanse kranten lees je nu ook hè, van van, van columnisten die zeggen, ja, wie heeft er nog ontzag voor ons Amerikaanse Maar er president. zijn er ook wel stevige handelsbetrekkingen tussen Ja, nou, Kijk, en dat is wel de andere kant van het verhaal. Laten we eerst even vaststellen dat Amerika nog steeds de grootste economie ter wereld heeft. He, en ook de, de, de, de meeste defensiecapaciteit. Ik dus nog even één voorbeeldje mag geven. Als je nou kijkt China, he, waar we natuurlijk heel erg over praten... Ja, met veel bombariën hebben de Chinezen anderhalf jaar geleden een nucleaire onderzeeër te water gelaten. Amerika heeft er 75. Het Amerikaanse defensiebudget is nog vele malen groter. Dus ja, dit, zijn, dit, dit, dit is een beetje, beetje propaganda. Hè? En ja, de Amerikanen die zijn natuurlijk nog steeds wel een heel belangrijk land. Alleen ja, president Obama zegt ook met enige regelmaat... We kunnen het niet meer alleen, hè? wij Amerika. We hebben andere landen, partners in de wereld nodig. En daar zit ook een stuk teleurstelling. Want ja, de Amerikanen zeggen ook van... Ja, Rusland is geen vijand meer, het is een partner. Hè? Althans, dat ja. is het plaatje wat wij presenteren. Maar ja, Dan nu... wordt natuurlijk dus ook, ook gelijk gezegd, ja, we hebben Russen nodig in Syrië. He, ze, ze blokkeren ons. Oh. En daar past dit hele beeld natuurlijk ook wel bij. Dus Amerika kan niet meer het wereldtoneel domineren. Eigenlijk is Obama de eerste president... Ja, die van dat hele realistische wereldbeeld uitgaat. Gedwongen om coalities te sluiten. Eigenlijk. Ja, overal in de wereld moet Amerika natuurlijk toch ook partners uh, oh. uh, zoeken... En ja, dan zie je dat, dat landen als Rusland en China toch dwars gaan liggen op, op zo'n dossier. Maar als het er echt om gaat, laten we dat vaststellen. Dan, dan zie je dat Poetin toch ook niet heel veel verder wil gaan. Hij heeft gisteren of eergisteren gezegd... Uh, ja, de stabiele relatie die we met Amerika hebben. Die, die, uh, dat is voor ons het grootste hmm. belang. Obama, dat is toch fascinerend, hè? Die, die, die probeert ook al heel erg te temperen. Die heeft over Snowden gezegd... ach, het is een... Uh, een 28-jarige computerhacker. Ik ga natuurlijk Poetin niet persoonlijk bellen... en ook president Xi van China niet... Uh, om het maar een beetje als een vlieg aan de muur neer te zetten. Ja. Hè? Of hem aan, zo te, zo te, te karakteriseren. Ja. Goed, ik wil even terug naar Afrika, want daar zit ja. Obama nu. Welk doel heeft hij met die reis... Ja, nou ja, kijk, het harde doel is ook wel om te laten zien... wij zijn er ook nog in, de Verenigde ja. Staten. En in het gevolg van de president uh, reist ook een zakendelegatie mee. En ook het Amerikaanse model van zaken doen presenteert Obama. En Obama zegt ook van... natuurlijk, hè, uh, de mogelijkheden in Afrika zijn gigantisch. Daar waar we twintig jaar geleden spraken over de opkomst van India... en tien jaar geleden de opkomst van China, daar zien we nu... de de, de fenomenale mogelijkheden die, die Afrika heeft... Hè, op het gebied van grondstoffen, handel, landbouw. Uh, dus maar dat maar ja, wel is... een beetje laat dus. En dan gaat er ook pas eens een tweede termijn ja, naartoe. Ja, maar goed, de, de, de president is er even geweest. Dat, dat wordt hem ook wel een beetje verweten. Hè, hij is wat laat. Zeker gezien zijn roots, in ja, Keniaanse roots. Hij is eigenlijk maar 24 uur in Afrika eerder geweest. Er ja. zijn zo'n vier, vijf jaar overheen gegaan. En nu is hij dan weer terug. Maar goed, er zijn natuurlijk... Uh, uh, permanente relaties met een heleboel Afrikaanse landen. Nou ja, weet je, de Chinese invloed rukt op... maar er zijn ook wel wat kritische geluiden. De gouverneur van de Centrale Bank in Nigeria heeft al gezegd... van nou ja, krijgen die Chinezen toch niet een beetje te veel invloed, hè? Nee. En Obama heeft gezegd, nou, ons model is ja, dat je handel moet drijven... Uh, ook met de met rule of law, met transparantie, hè? Dat, dat good governance belangrijk is. Ja, weet je, de Chinees, als je kijkt naar landen als, als Zambia... of Angola, Mozambique, die Chinezen bouwen, in, in de Congo bijvoorbeeld ook... die bouwen in een mum van tijd, uh, 23 ziekenhuizen, uh, 20 universiteiten... leggen 2500 kilometer spoorrails aan. Ze maken de plannen, ze zorgen voor de specialisten, ze pompen er geld in... En ze stellen geen vragen over mensenrechten. Nou, Obama zegt, wij zijn anders. En we zullen zien, op den duur zullen Afrikanen... ons model het meest waarderen. Nou, hè, dat is het tegengeluid wat, wat Obama dus uh, inbrengt... Uh, tijdens dit bezoek. En dan wordt het extra precair omdat Mandela ook nog op sterven ligt... en die waarschijnlijk daar toch ook naartoe gaat? Ja, kijk, Obama is het geland op een paar kilometer afstand... van het hospitaal van Nelson Mandela. En daar is nu, omdat het nieuws toch is dat het met, o met Mandela wat beter zou gaan... daar is nu een zingende, dansende een volksmassa bijeen. Maar ja, dus niet voor Obama, hè, maar voor Mandela... En het is voor, voor Obama natuurlijk heel vervelend... Hè, dat de spotlight eh, eh, nu, nu niet op hem is. Maar Obama toont alle begrip. En natuurlijk moet hij dat ook doen. Hè, maar Obama zegt... Ja ik wil ook helemaal niet in de weg lopen. Ik laat het aan de familie over. Of er vandaag of misschien toch nog morgenochtend... Uh, iets van een bezoek aan het ziekenhuis mogelijk is. Ik heb geen belangstelling voor een fotosessie. Uh, nou ja, <laughs> uh, ik denk dat ik het toch wel erg aardig zou vinden. Maar goed, dat moet je natuurlijk ook wel zeggen als president. Een sessie bij zo'n ziekenhuisbed? Ja, nou ja, kijk, het, de, de, de meningen zijn erg verdeeld. Hè? De, de ex-vrouw van uh, Mandela, uh, Winnie, heeft heeft de afgelopen uren gezegd... er is sprake van een grote verbetering. Terwijl andere familieleden uh, spreken van... nou, de, de situatie is nog steeds zeer kritisch. Hè? Hebben zij eigenlijk een band, die twee? Nou, de band uh, is heel erg sterk. En dat is voor een politicus... Uh, in, in de eerste instantie natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Omdat ja, wie heeft er niet wat met, Oba met, met Mandela? Maar Obama eh, kan hard maken. En ja, daar gaat het toch een beetje om ook. Hè? In 1979, als studentenleider in Los Angeles, heeft eh, Obama publiekelijk opgeroepen om de investeringen van zijn universiteit uit Zuid-Afrika terug te trekken. Ja, en dan, dan, dan kun je natuurlijk wel zeggen. Hè, ja. Hij, hij was mijn held, hij is mijn held. Uh, Obama heeft hem even in Washington ontmoet een aantal jaren geleden. Mandela heeft zich heel erg positief over Obama uitgelaten. Oh. Ja, en he is my hero. En he? Valerie Jarrett, een van de belangrijke adviseurs in het Witte Huis... heeft gezegd, van ja, vrijwel niemand weet echt wat Mandela voor Obama betekent. Hij praat er niet zo vaak over Obama, maar het is echt met Gandhi is, is Mandela... De grote held voor, uh, voor Obama. ja Twee uh, zwarte presidenten hè, die, die elkaar uh, in principe ook zouden ontmoeten. Dat was in de planning. Maar goed, toen kwam natuurlijk het hele ziekteproces. Ja, dat, is, dat is natuurlijk wel, uh, wel echt historisch. De uitdaging is dus het schuivende panelen in Afrika, in nou ja, Zuid-Amerika enzovoort omdat onder controle te Nou ja, dat pre precies. En het, het is natuurlijk uh, ook, ook vanuit communicatieoogpunt... voor, voor Obama wel, wel heel aardig als, ja, als je de zegen van Mandela krijgt. En vorige week kwam even in het nieuws... dat uh, de familie van Mandela had gezegd aan het ziekbed... terwijl hij de ogen dicht had en eigenlijk niet heel erg bij kennis was... Uh, president Obama komt naar Zuid-Afrika. En zijn ogen gingen open en een minzame glimlach verscheen. Ja... Dat is voor Obama natuurlijk wel prettig, hè, als je dat uh, breed uitgemeten ziet in de wereldpers. Dus Obama en, en Mandela, ja, die, uh, die, die twee hebben wat met elkaar. Nou ja, er wordt ook wel gesuggereerd dat uh, hij pas komt overlijden als Obama het continent verlaten heeft. Ja, is dat het gonst van, ja, van de geruchten. Ja. Ja, uh, nou, dat, dat zou, Als je Zuid-Afrikaanse uh, correspondenten hoort, het is echt elke tien ja. minuten is, is er iets anders. Nou ja, het is buitengewoon bizar. En wat ja. ook bizar is, en daar wil Obama zich natuurlijk helemaal niet in mengen, is dat de familieleden uh, uh, nu al de grootste ruzie ja. hebben over hoe de. Ja, waar, waar Mandela begraven zou, zou worden en, en hoe je die naam kunt uitnutten... en allerlei foundations. Dat is met, uh, met dit soort grootheden uh, wel vaker het geval. Hè? De kinderen van Martin Luther King hebben ook allerlei processen gevoerd... om de nalatenschap van Martin Luther King. Nou, met Mandela dreigt hetzelfde te gebeuren. Ja, en, nou ja, voor Obama in deze uur is het misschien verstandig even wat afstand te houden. Maar van uur tot uur, hoorde ik, is het uh, Witte Huis aan het kijken van zou er toch wat kunnen. Dat zou me toch wat zijn, zo'n bezoek van Obama aan ja. Mandela. Maar ja, het gaat uiteindelijk toch om de gezondheidstoestand. Dankjewel voor de uitleg, Willem. We spraken dus met Amerika-deskundige van instituut Klingendaal, Willem Post. En het ging dus over de onmacht van Amerika versus Snowden. En de landen waar die op het ogenblik naartoe wil of geweest is. En het ging over de reis van Obama naar Afrika. Hartelijk dank. Ja. Bye. -bye. John Legend, Save Room. Egypte staat voor de grootste demonstraties tegen een zittende president sinds januari 2011. Massale protesten worden morgen verwacht door het hele land. Aan de vooravond van de protesten gaf president Morsi nog een 2,5 uur durende speech... waarin hij de gemoederen probeerde te bedaren, maar de effecten waren Absoluut tegengesteld. Morgen is hij precies een jaar aan de macht. En dat vinden veel Egyptenaren meer dan genoeg. Vervroegde presidentsverkiezingen. Dat is het doel. Over de huidige situatie gaan we praten met een buurman van Morsi. Priester Jos Strenghold. Hij woont vlakbij het presidentieel president paleis in Cairo. Goedemorgen. Goedemorgen. U, u woont er echt vlakbij, hè? Ja, het is van 100 meter. 100 meter. Hoe is de situatie daar op het ogenblik... Ja, op dit moment is het erg kalm. Ook revolutionaire moeten af en toe slapen. Ja. Uh, en uh, die, dat doen ze ook bijvoorbeeld in tenten die ze rond uh, aan een deel van het paleis hebben opgebouwd. Oh. Dus ze zitten, zitten en slapen nu een heleboel jongeren uit en uh, die wachten op uh, morgen. Waar bereidt u zich op voor? We, zijn, we gaan er wel vanuit dat het morgen vurig uh, kan worden en gaan er vanuit dat we de gewonden moeten gaan behandelen. Ja. Dus wij, ik, ik woon zeg maar bij mijn kerk met, met een aardig terrein, met een grote tuin. En daar hebben we een aantal bedden en we hebben een aantal artsen morgen klaarstaan om uh, op gewonden te behandelen. Ja. En, en, en dat gaat u zelf ook doen? U, u gaat er echt vanuit dat er behoorlijke klappen vallen en dat u mensen de kerk in moet slepen? Maar we hebben er niet voor die mensen voor klaarstaan, ja. Hebt u al spullen aangeschaft? Ik heb uh, tien gasmaskers, we hebben uh, tien helmen... en uh, verder hebben we en medicijnen en ander materiaal, ja. Ja. Uh, Die huidige onrust, hè? waar komt die vandaan? Ja, Morsi die is een jaar geleden uh, president geworden. Redelijk eerlijk gekozen. Maar uh, sindsdien is er geen parlement. En uh, een groot deel van de bevolking is intussen zo ongelooflijk boos... over het slechte beleid van Morsi... Uh, een parlement is er niet om hem weg te sturen. En dus hebben mensen het gevoel: we moeten de straat op om het uh, helemaal op deze manier duidelijk te maken. Ja. Het is de moslimbroederschap die eigenlijk op het ogenblik uh, aan de macht is daar in Egypte. Kunt u als uh, priester ja. dan eigenlijk nog uw werk wel doen? Ja, want de, de, de vrijheden die we hebben, eigenaardig genoeg zijn, zijn erg groot dit jaar. En dat, is, en dat hangt samen met de kritiek die mensen op de overheid hebben. De overheid is zo ontzettend slap en zo stuurloos dat. Uh, ...dat ook uh, kerken alle vrijheid hebben om te doen wat ze willen op dit moment. De maar... overheid is zo stuurloos dat, dat bijvoorbeeld de grote problemen van dit land totaal niet worden opgelost. We hebben enorme problemen met de benzineaanvoer. We hebben problemen met elektriciteit die wordt afgesneden. Uh, eten, eten, gewoon eten wordt, wordt duurder en duurder vanwege inflatie. En de overheid lijkt geen enkel teken te geven dat ze ook een, maar een idee hebben over hoe ze de problemen van het man moeten oplossen. En ik denk dat dat eigenlijk de voornaamste kritiek is van mensen hier. Mag ik u voor morgen een uh, veilige dag toewensen? Nou, dat uh, dank ik u vanuit voor. Oké. Okay. En veel uh, succes met de gasmaskers en de helmen. Nog een meekwaardige ja, combinatie voor een priester. Hartelijk dank. We spraken met de Anglikaanse priester Jos Strengeld. Het ging dus over de demonstraties morgen in Egypte. Ja, we blijven nog even in de oosterse sferen, zoals u hoort aan de muziek. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt morgen namelijk ook vreedzaam gedemonstreerd met een openbare buikdans om precies te zijn. de belly dance specific for women. Ook in Tunesië, Marokko, Turkije, Frankrijk en Nederland gaan vrouwen de straat op. Om heupwiegend en schuddend met hun borsten te laten zien dat ze er zijn. Want dat is de enige manier om je niet te laten ondersneeuwen door mannen... of dat nou via religieus conservatisme gebeurt, zoals in de Arabische wereld... of via het ongelijke loonstrookje, zoals bij ons. Dat vindt Kautar Darmoni tenminste. Zij leidt morgen de buikdans in Nederland op het Amsterdamse Museumplein... En geeft heeft met haar eigen organisatie Feminine Capital Goddess Dance krachttraining aan vrouwen via buikdans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, het buikdansen heeft toch een beetje een atmosfeer van haremvrouwen, <lacht> sultans. Met andere woorden, iets wat je doet om, om mannen. Te behagen. Yes, natuurlijk. Ja, Waarom dan juist die dans gekozen om je onafhankelijkheid als vrouw te onderstrepen? Dat is een van de componenten van buikdans. Maar de oorspronkelijke buikdans, de dus het Arabisch zet de ileha dans van de Godin, 4000 jaar geleden, ja? is bedoeld alleen voor vrouwen onder vrouwen. Dat is de grootste deel van de dans. En de top van de ijsberg, wat we zien, is voor de man. Maar dat is, is een optioneel Dat is een optie. Ja. En wat we zien, de industrie van buikdans en cabaret, cetera, dat is sinds de jaren twintig. Maar dat heeft niets te maken met de oorspronkelijke functie ervan. Oh, dus oorspronkelijk werd het gewoon met vrouwen onderling dus gedaan? Begrijp altijd. Je ja. Het is altijd vrouwen onderling. Het is niet ook voor niks, dat is altijd ook uh, beschermd en binnenhuis ook. Uh, dat was de ja. bedoeling. Dat is ook belangrijk. Ik, ik sta ook achter... Maar in momenten van oorlog moet je dat toch naar buiten brengen. Nou ja, want hoe zijn we in het Westen aan die soft pornografische bijbetekenissen gekomen dan? Eigenlijk, het is begonnen in de, ja, met Napoleon, toen Napoleon in Egypte was. En hij heeft kampen uh, in Cairo. En dan hij had entertainers nodig voor zijn soldaten. Die vervelen zich dood. Ah, ja. Dus hij vroeg toen een, een stam, die heet El Die waren beroemde danseressen. En die kwamen voor de soldaten van Napoleon dansen. En dan, het wordt toen aan hun aangeboden, willen jullie ook dat combineren met seks om meer geld te verdienen. En dat was eigenlijk de eerste associatie. Uh, verkopen van de dans en de seksualiteit. Ik snap het. Morgen is het dus anders. Wat, yes. Hoe gaat u dat uitleggen? Want ik bedoel, de mensen staan nu aan te kijken. en denken: goh, als ze maar geen kou had... Ja, het is uh, uh, wat ik uh, doe, die is, uh, eigenlijk die dans heb ik geleerd met mijn moeder, met mijn grootmoeder. Dus ik, ik gebruik eigenlijk de authentieke dans. En dat is bedoeld voor women empowerment. Omdat het was gedaan 4000 jaar geleden toen de maatschappij was materiel En vrouwen waren aan de macht. En het idee is om terug te gaan naar de roots van buikdans. En we hebben uh, dus met uh, Belly Dance Pacific for Women Rights. En ik word gesteund door uh, uh, heel veel mensen onder andere. Maar krijgt u de kans om dat uit te leggen morgen? Maakt niet uit. Degenen die komen weten dat wel. Is dat zo? Ja. Het is... Ik denk dat er een hoop toeristen zijn die denken: God, dat is lollig. Maakt niet uit. Maar diegenen die dansen weten dat wel. Ik word gesteund door Raja Filgata van Kleurrijk, Kleurrijk Lijst. En heel veel vrouwen weten wat dat is. Monique Samuele. Ja. En heel veel van haar volgers weten ook wat dat is. Dus maakt niet uit. We gaan een statement maken en mensen gaan een andere visie ontdekken. Ja. Maar het idee is dus om. Uh, wat, wat moeten mensen ervaren die, die, die buikdansende vrouwen zien? In, in het gunstigste geval? Het is eigenlijk. de, de Feminine Capital en de goddess, is dat je gebruikt die dans eerst. Er zijn verschillende stapjes. En dat is wat, wat je ziet met het rapport van de United Nations, bijvoorbeeld in Egypte. De grootste seksual molestation ter wereld. Maar ook de laatste rapport, ook internationaal niveau. Een vrouw op drie uh, is, uh, victim, is uh, slachtoffer van geweld. Vrouwen moeten eerst leren om zichzelf te beschermen. Om hun eigen kracht te zitten. En wat je ziet in Arabische landen, ze zijn bang en ze uh, maken meer en meer concessie voor de Salafisten en de Islamisten. Als ik maar meer mezelf ga bedekken. Als ik maar meer mezelf ga verbergen. Van een hoofddoek wordt het een niqab, een burka. Maar het houdt niet op. Dus het idee, niet die spelletjes doen, voor jezelf daar gaan staan, jezelf beschermen en gewoon lekker schudden en laten zien, dat heb ik. En je, je ik krijg het gewoon in jouw gezicht. En ja. is het nou toeval dat het op de dag gebeurt dat het in Egypte zulke gigantische demonstraties nee, nee. Nee, nee, nee, nee, we hebben omdat het begin, dat was ook in Tunesië gaat hetzelfde gebeuren en in andere landen. Ja. Het was, de eerste data Frankrijk. was 23 uh, juni, maar toen uh, kwamen we van contact ook uh, later met uh, Tamarod. De Tamarod zijn diegenen die achter die actie in Egypte, uh, met Tamarod, de dag van, uh, Day of Rebellion. En toen hebben we bedacht, we gaan dat uh, uh, coördineren. Ook omdat ik, ben, ik kom uit Tunesië. Tunesië is precies in dezelfde situatie met de... We don't have legwijn, maar we hebben ook Islamisten aan de macht... en we hebben ook de, uh, terrorisme vanwege de salafisme. Dus het is precies hetzelfde issue. Ik begrijp dat u zichzelf ook als jong meisje met de nodige kracht hebt... losgevochten van, uh, van uw vader. <laughs> ja, <laughs> ik heb het... Ik heb het. Ik heb dat geweld ook mee ervaren en meegemaakt. En uiteindelijk, wat ik met mijn vader sloeg... en was gewelddadig, zoals heel veel mannen trouwens, vanuit onmacht. Hij ja. kon gewoon niet, ons niet gewoon controleren. En mijn moeder zei altijd dat je wordt geslagen. Dat is niet het probleem. Hij moet nooit jouw ziel breken. En dit is wat ook vrouwen moeten ook uh, begrijpen. Het gaat niet over... Natuurlijk, het is vreselijk, die geweld. Maar... Dat vrouwen dat gaan internaliseren mm -hmm. en denken dat zij uh, het is ja, hun fout dat zij worden geslagen. Dat is nog erger dan geslagen worden. Ja. Maar is dit nu een feministische? Demonstratie, Kan je het zo noemen? Ik zie dat niet los van feminisme. Dat, dat is ook mijn uh, beroep op universiteit. Ik doe uh, onderzoek aan gender en media. Dus mm -hmm. ik was altijd, altijd betrokken bij feminisme en women emancipation. En dat zie ik altijd. Ik heb altijd buikdans gebruikt als women empowerment. No, uh, nooit als entertainment. Ik vind entertainment niet zo interessant. Nog over gedacht om naar Cairo af te reizen. Eigenlijk. Dat is de volgende. Dus in oktober uh, 2013 ga ik zelf naar Tunesië... om een grote dance specifiek voor women rights zelf te leiden. En dan Marokko is de volgende destination en daarna Cairo. Dus en, dat... en bent u welkom als u in Tunesië... Uh... Uh, natuurlijk niet, maar ze hebben geen keus. We vragen niet hun toestemming. We gaan gewoon de straat nee, in. Ja, maar goed, als je daar staat en je wordt meteen opgepakt. Dan, uh, in tot... principe niet, nee. Waarom? En dan gaan ze me, maar dan wil ik graag dat zien. Dat is, wil... dat is een statement. Nee, ja, dat, ik wil graag dat ze me gaan oppakken omdat ik op straat dans om te protesteren. Dat wil ik graag meemaken. Dat lijkt me heel interessant. <laughs> Maar er zijn natuurlijk een heleboel vrouwen daar die ook helemaal niet met u, met u dan eens zullen zijn daar. Uh, dat sowieso, dat heb je altijd. Maar het is, het, het is verbazend hoeveel uh, vrouwen en het bijzonder en ook mannen onze acties steunen. Omdat uh, heel veel uh, mensen zijn het gewoon zat Mensen zijn gewoon, ze worden depressed van de situatie, ze, ze, ze zijn het zat. En vrouwen ook, ze, ze begrijpen ook mijn filosofie, ze begrijpen ook... Ik bedoel, het vrouwelijke lichaam op dit moment, als we kijken naar die landen... wordt sowieso onderdrukt en gebruikt door de islamist. Het moet bedekt worden, het moet verminkt worden, et cetera. Dus dan moet je ook jouw uh, vrouwelijke lichaam gebruiken om terug te slaan. Ja, maar goed, u zegt, we moeten dat gewoon juist laten zien. Ja. Maar ja, goed, dat is, dat is waar die mannen zo bang voor zijn, hè? Ja, Want die well, zijn er uiteindelijk uh, bang voor, toch? Maar ik ben, ook, ik ben het ook zat om de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen libido. Dan moeten ze maar zichzelf gaan leren beheersen. Nou ja, maar goed, dat, <laughs> dat, is, nee, maar dat is natuurlijk toch altijd het argument geweest waarom die vrouwen uh, zichzelf moesten bedekken. Ja. ja, maar dat is in Tunesië tot nu toe niet het geval. Omdat Tunesië ook is niet zo, zoals Egypte is, dus, maar in Tunesië is net aan het dus begonnen en dan vrouwen voelen ook dat de, de pressure en dan willen ze dat niet Dus in Tunesië worden we in Tunesië toen we die actie op Facebook gezet hebben in no time in vier dagen hadden we 250 vrouwen die op straat wilden dansen het was een, een gigantisch succes meteen ja u hebt zich destijds hier in Nederland gevestigd had dat ook, ook te maken met de, uh, met het gevoel dat dat u in Tunesië als vrouw niet niet, niet voor, vooruit kon Weet je, in Tunesië, ik kon altijd uiteindelijk doen wat ik wil. Daarom zeg ik altijd, als een vrouw in een Arabische uh, wereld dat voor elkaar krijgt om te doen wat ze wil doen, ze kan dat overal doen, zelfs op planet Mars. Ja. Dus voor mij, ik kon altijd doen wat ik wou in Tunesië, maar ik moest altijd vechten voor basale dingen. Om, om, om, hoe, hoe ga ik op straat aangekleed, of ik een vriendje heb of zo. Het, het, het vond ik gewoon uh, um, uh, zonde van mijn tijd. Toen dacht ik, ik ga naar Europa waar vrouwen op een ander niveau weg voor leadership. Wichten voor uh, andere niveau. En daarom ben ik naar Europa gegaan. En viel dat tegen? Uh, <laughs> yes. Maar toen, dat was ook de... <laughs> dat was ook de mooiste ontdekking van mijn leven. Omdat mijn moeder zei tegen mij... Nu, zo, achterlijk zijn we toch niet. Hè? Toen dacht ik... Het is hetzelfde, sorry, shit overal. Omdat als ik zie het potentieel dat hier is... en dat alleen maar bijna 4 of 5 procent van de Nederlandse economie... en financiën en politiek is geleid door vrouwen... dan denk ik, waarom? Er is nog een hoop te doen, kortom. Dus we gaan <laughs> meer en meer belly specifiek voor women's Women Rights in de Tweede Kamer. In het bedrijfsleven. Een hoop Nederlandse vrouwen mee buikdansen. Ja, hè? Ja, Alhoewel ja. dat niet altijd een succes is, <laughs> vind ik. Maar goed, dit terzijde. Goed, hartelijk dank voor uw komst. U hoorde Kauta Darmoni. Het ging dus over de openbare buikdans. Die morgen in Egypte, Tunesië... Turkije, Marokko, Frankrijk en in Nederland dus, wordt georganiseerd op het Amsterdamse Museumplein. Mensen moeten daar naartoe. Ja, om drie uur. Om drie uur. Goed. Als u er meer over wilt weten, informatie via nieuwshow.nl. Dankjewel. Merci. Deze week heeft de douane 92.000 illegale geneesmiddelen onderschept en in beslag genomen. Dit gebeurt op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die wil hiermee een halt toeroepen aan illegale medicijnen die in ons land via internet besteld worden en afkomstig zijn uit landen zoals vooral China en India. Dergelijke medicijnen zijn ronduit gevaarlijk. Mensen hebben geen idee wat erin zit en of er überhaupt wel iets in zit. Het zou met name gaan om afslangspillen, erectiepillen en slaapmiddelen. Daar gaan we over praten met José Hansen. Zij is hoofdinspecteur geneesmiddelen en medische technologie... bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Goedemorgen, mevrouw Hansen. Goedemorgen. Um, was er een speciale aanleiding om ergens op af te gaan? En inderdaad, hoera, we vinden 92.000 pillen. Nou, dit is een actie geweest in een serie die al sinds 2009 loopt. Elk jaar is er een week wereldwijd waarin eh, opsporingsdiensten kijken naar de illegale handel in geneesmiddelen. En met name via internet. Dat doen ze anders niet? Dat doen ze anders ook, maar nu is er speciale aandacht uh, voor. Ook om de bewustwording te vergroten voor de illegaliteit die vaak samenhangt met internetverkoop van geneesmiddelen receptgeneesmiddelen. Is 92.000 pillen is dat veel? Nou, het gaat over 92.000 doseringen. Ja, ja. En uh, nou, dat, dat hangt vanaf wat je veel noemt. Maar wat we wel zien is dat het een een toenemende aantal doseringen is... in de loop van de jaren. Dus vanaf 2009 tot nu is het bijna drie keer zoveel geworden. Waarom bestellen mensen uh, uh, pillen via internet? Want die kunnen ze er ook via een huisarts krijgen. Een aantal uh, motieven zijn wel bekend... Onder andere zernen, dat kan voor uh, erectiepillen uh, zijn. En soms omdat mensen gewoon illegaal geneesmiddelen kopen. En uh, bijvoorbeeld dopingmiddelen. Ja, ja. Een, uh, of middelen deel. voor euthanasie? Zelf-euthanasie? Nou, zelf-euthanasie, als dat is, dan is het een heel klein deel. De grote, grote getallen gaat over doping, gaat over erectiemiddelen en afslankmiddelen. Dat zijn eigenlijk de grote. En waar komen die dan vandaan? Nou, als je gaat kijken, komt, uh, een behoorlijk deel komt uit China en India, uiteindelijk. Het kan via een ander land alsnog in Nederland of in een ander Europees land terechtkomen. Maar dat is vaak de bron. En dat is voor ons ook de reden om met de overheden en de inspectiediensten daar te gaan kijken kijken of we niet aan de bron iets kunnen betekenen. En bijvoorbeeld heel concreet, we hebben met de Chinese inspectiedienst... hebben wij een overeenkomst gesloten... zodat we in ieder geval in eerste instantie gegevens uitwisselen... maar mogelijk ook dat zij al bij de bron kunnen ingrijpen. En, en wat is het belang dan? Want wat, wat zegt u tegen de Chinese autoriteiten? Er komen bij jullie rotzooi vandaan of er komt gif vandaan? of Wat, wat zeggen jullie? Nou, de, het gaat natuurlijk op een hele beleefde manier... waarbij we zeggen we hebben een gezamenlijk probleem... en China is inmiddels ook dat zij... De naam China niet besmet willen hebben. Uh -huh. Zij willen gewoon ook een dat dat betrouwbaar, la, betrouwbaar land zijn. Ze zijn een handelspartner en hebben dus geen belang bij dat, dat er steeds een soort vlek op, uh, op China mm -hmm. wordt gebracht. Ja, maar waar komen die, die middelen? Worden die dan gefabriceerd in obscure fabriekjes? Of, uh, uh, nou, als je, als je tot de bron kan doordringen, blijkt het vaak obscu obscure fabriekjes te zijn. ja. Ja. Maar goed, kennelijk uh, willen ze dat dus niet meer. Dus dan zou je kunnen zeggen, daar zit winst. Daar zit absoluut winst. Ja. En uh, uh, als je wereldwijd kijkt, zie je ook dat er netwerken achter steken... die gewoon grof geld verdienen. Hm. En wat is het gevaar van die middelen? Ze zijn gewoon... Ja, ze, ze, Als er niks in zit, denk je, nou ja, oké, okay, baat het niet, het schaadt ook niet. Maar je weet niet wat erin zit. Uh. Ongeveer 50 procent... Um, van de middelen die je via internet koopt, illegaal... Uh, zijn niet wat erop wat er staat. En uh, het risico is dus dat je gewoon absoluut niet weet wat het effect is. En ik denk dat er ook verraderlijke dingen bij kunnen zitten... zoals uh, een natuurlijk afslankmiddel... waarbij dan toch een farmacologisch actieve stof is bijgemengd. Of natuurlijke erectiemiddelen... en waarbij dan gewoon de Viagra erbij zit. Ja, het woord natuurlijk is dan wat uh, verneukeratief in uh, geval, het, ja, in ieder geval, het, ja. is, het, uh, het misleidt mensen. En ja. waardoor je ook bijeffecten kan krijgen waar je gewoon helemaal niet op rekent. Dus, uh, en, en dat is een van onze zorgpunten. Van, we weten eigenlijk heel weinig over de effecten. Wereldwijd zijn er wel casus beschreven waarbij mensen echt ernstige uh, bijeffecten hadden. In coma raakten enzovoort. In Nederland weten we dat nog weinig, maar het wordt ook niet gezien. Mensen weten het niet. Als mensen naar een arts gaan is daar niet meteen een alertheid van... het zou wel eens kunnen komen door een illegaal aangeschaft middel, enzovoort. Dus wij roepen mensen wel op om bijwerkingen ook te melden. Ja, maar ja, dan moeten ze ook weer gaan bekennen dat ze die middelen hebben besteld. En de, die hygiëne waar u het net over had, ja. Ja, die zal hun dat wel, wel weer Ja, klopt. Er is ook weer een, een deel van de mensen die gewoon zo gewend is om via internet te kopen... dat ze denken, receptgeneesmiddelen kan ik ook via internet komen. Ja. Dat kopen. is toch Waarom ook zo, niet? ja. Nee, dat is niet zo. Als je een receptgeneesmiddel oh. zonder recept kan aanschaffen... is er iets niet in de haak. Een receptgeneesmiddel in, in Nederland en in Europa is niet voor niks een receptgeneesmiddel. Daar heb je een arts voor nodig die een diagnose stelt en die je dat voorschrijft. Hoezo? In, in landen als Spanje bijvoorbeeld kan je toch een hoop dingen die hier op recept zijn... kan je gewoon zo krijgen? Een deel, daar zitten de verschillen tussen Europese landen. En sommige landen zijn wat strikter in hun receptgeneesmiddelenbeleid dan anderen. Maar... Als er een receptgeneesmiddel besteld wordt via internet... zonder dat je daar een dokter voor nodig hebt... en als je, in Spanje kan dat een ander middel zijn dan Nederland... dan is er echt iets niet in de haak. Ja. Is het eigenlijk strafbaar om, om uh, in het buitenland allerlei dingen te bestellen? Of, nou, of wij, kan jij gewoon bestellen wat je wil en uh, dat is het? Wij richten ons niet op te gebruiken. Wij richten ons op maar de, is het strafbaar? Of is het verboden? Uh, laat het zo zeggen. Nee, je mag voor persoonlijk gebruik... Mag je bestellen wat je wil? Nee, mag je ze meenemen Pff, zelf. Af. Maar bestellen is natuurlijk een heel andere zaak. Wat Alleen de logica je... zegt. Nou ja, kijk, als je, bestelt, nou ja, als je bestelt... Iemand kan ook op uw adres een product laten afleveren... zonder ja. dat u het zelf heeft besteld. Ja, dus dat dan is moeten ze het dat toch dat wel even komen halen. Ja, maar dat is ook in, in termen van bewijzen is dat lastig. Ja. En uiteindelijk wil je niet naar de, naar de eind gebruiken. Die, die kan iets besteden. Nee, Maar u uiteindelijk... zegt net dat als je het meeneemt, is het wel weer toegestaan. Ja, je mag voor persoonlijk gebruik, als u receptgeneesmiddelen voor uzelf meeneemt over de grens. Ja. Nou, dat kan je niet, dat nee, kan je kan niet verbieden. Maar je mag ook abracadabra meenemen uit het buitenland. Ja, maar die abracadabra, dat, dat, dat is wat u voor uzelf, voor uw eigen persoonlijke. Gebruik meenemen. Ja, het gaat Daardoor om de is dat je natuurlijk. Ja, je, kan dus gewoon, je, je kan hier gewoon met, met echt een grote zak vol met Viagra, of het nou wel of niet. Nee, uh, nee dat wordt wel naar redelijkheid. Dat wordt, dat, we U weet nooit hoeveel je, je nodig hebt als nou, individu. Wij, nee, maar er zijn wel gedefinieerde doses. En, dat en dat nou zal ja, dan ga je ongeveer voor, voor drie maanden dat je redelijkerwijs kan ah. meenemen. Hoe gaat zo'n. Daar was ik nog benieuwd naar hoe zo'n douane dat opspoort. Nou, ze hebben een, een risicoprofiel naar land. Ja. Dus bepaalde landen worden meer gecontroleerd dan andere. En het is dan van, met name van buiten Europa... En je want, ziet op het röntgenapparaat dat er pillen nou, zitten? en een deel daarvan wordt gescand. Ja, ja. En dan zien ze of er wel of niet pillen in zitten... en dan wordt het geopend en geanalyseerd. Ja, en dan komen ze daar, daar zo uh, achter. En wat uh, gebeurt er met de types daar ter plekke? Als u dus dingen uh, doorgeeft uh, van het is fullers dat hier geleverd wordt. Wat doen ze in China? Wat doen ze in India? Nou, nogmaals, bij, met name bij China kunnen we doorgeven. En er zijn allerlei internationale samenwerkingsverbanden. Ook met deze actie van de afgelopen week van Pangea... werkt niet alleen de douane, maar werken ook... Op ja, maar andere wat offices. gebeurt er met de individuen die het maken? En dus dat aanbieden? Is, dat is... Daar zijn ze dus, nog niet. Meer dan dat wij die autoriteit kunnen informeren, is er niet. Ah. We hebben natuurlijk geen macht in andere landen. Maar wat je wel probeert... Maar je weet ook niet of er wat gebeurt. Nou, ik weet wel dat, dat China... Als, als het erop aankomt, echt zo streng optreedt dat wij uh, wel eens daar onze vraagtekens bij hebben. Omdat er is ook wel eens de doodstraf uh, okay. toegepast. voor iemand die echt grootschalig dat deed. Dus dat er zijn. Uh, uh. Maar nogmaals, wij gaan in eerste instantie natuurlijk om hier zaken aan te pakken. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met hoofdinspecteur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. José Hansen is dat. Naar aanleiding van het opsporen deze week van 92.000 illegale. Ja, grote verpakkingen geneesmiddelen. Hè. Meer er hierover op uh, onze uh, site www.nuwshop.nl. Nou, maar sowieso beter maar niet doen. Als je geen risico wil lopen, lijkt me. Zometeen zijn we bij u terug met Fellini, Manga en Wagner. Samen thuis, samen trots.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 Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Het classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo You e Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven? Ga naar hollandtour.nl Tour schrijf je met OE...